Van veel groter belang is voor mijn eindrapport dan de zichtbare feiten. Eigenlijk hing Peter mij een beeld op dat niet zo best is voor mijn eindconclusie. De drie mensen die rondploeterden in de Braziliaanse motor waren allesbehalve de nuchtere astronauten waar men hen steeds voor hield. Althans, voor de Planeteneter ten toneel verscheen. John, de commandant van Beta 2, was gedeeltelijk bij bewustzijn en had zware brandwonden opgelopen.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 Okay? We hebben geluisterd naar het zeventiende deel van de planeteneter door Julien van Remoertre. Exit Erika. Rolverdeling. Dr. Karel Kimbal, Jan Borkes, Ruimtevaartingenieur Schmol, Paul van der Lek. Greta, Barbara Hofman. Dr. Walter Simons, Willy Ruis. Peter Lanceer, Hans Karsenbarg. Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.